Wie weet er nog manieren om een pistasnootje te kraken... zonder dat er iets kapot gaat? Ja, ik vond het al een fantastische oplossing van Bert... om altijd een aanbeeld bij de hand te hebben. Maar misschien zijn er nog meer huistuin- en keukenoplossingen... om pistasnootjes open te kraken. 081121. Uh, ja, Ik ben net in gesprek met Bert over de vraag van Henny waarom fietsbanden en monitoren en televisies... nog steeds worden gemeten in inches... Straks meer over de fietsbanden, maar als je nog een bijdrage hebt, bijvoorbeeld op het gebied van televisies, 0800 1121 of 0800 1121, dat werkt ook. En die vraag van Tineke, ik vind het een prachtige vraag. Waarom heeft de uier van een koe vier tepels als de koe meestal zo in het algemeen maar één kalfje per keer krijgt? 0800-1121 met het antwoord of omroepmax.nl. Of even, uh, ja, eventjes chatten. Dat is altijd gezellig als je daar je neus laat zien. En de chat kun je vinden via www.nachtzuster.net. En twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster. Maar het leukste is als ik je even aan de telefoon kan krijgen. En dat werkt het beste als je even belt. 0800-1121. Ik ga zo verder praten met Bert over de fietsbanden, maar eerst even het woord aan Daniel Lohus en Skik op fietsen. <middels> Ik Ik al Ik ga alles op. de laatste mooie dag van het op. misschien. ga het op. Ik ga het Ik ga het op. Ik Ik ga het op. het het Weer in, ik zo, nou, toen, links, echt, de... want ik wil aan wie de hemel meer. Ik kan een hek niet er hier. Ik wil dadelijk ben ik ga weer terug in het Ik wil aan wie we dan de baan verpas. Ik gezien de Noord en het een baas. Ik is zo vieze en een baby sneeuw. Dan hier de als vanzelf. Wie mijn baas, wie mijn baas. Wie mijn baas, de daden. Ik heb de baan Yeah, yeah, name Een stukje blauwe we aan de heren die. En een ik een soort bars en het toorden zien. De vis, ik deur want ik weet niets meer. De vis vandaag van zo'n van Wie daar mij was, wie mee was daar mij was. Wie daar mij was, vandaag. Ik heb de band voor mijn vins. Ik heb jij ja niks te klaar. De band van mijn pins, nee ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij wacht, wie dat mij wacht, wie dat mij wacht, vandaar. Ik zal al zeggen, ja het maakt nou zo. Op fietsen, van z'n En ik was in gesprek met Bert over de inches en de fietsbanden... en de grote banden, de kleine banden. Waar waren we gebleven, Bert? Nou, hoe dat ontstaan was. Ja, maar we waren ergens midden in het verhaal. Toen kwam het nieuws. Ja, je, was bezig van, je was net aan het overstappen van de grote band naar de kleine band. Ja, dus dat hele te wiel. Ja. En dat er toen uh, een kerel die meneer Dunlop heette... die ja. vond toen een, een luchtband uit... Maar dat was ook weer een Engelsman. Ja. Heel die fiets is eigenlijk in Engeland ontwikkeld. Ja. Tegelijkertijd met de stoommachine. Het is al best al even geleden. Ja. ja, maar dat heeft ook tot stand gebracht dat die technische evolutie die er kwam, ja. dat die kon ontstaan. Want met de stoommachine alleen had je niks, maar je had ook mensen nodig voor de fabrieken. Ja. En die, ze hadden veel mensen nodig, maar die woonden ook niet in de buurt van de fabriek. Nou, toen was er ook tegelijkertijd die fiets ontstaan, dus ze konden personeel uit een grote omtrek naar fabrieken krijgen. staan we niet meer stil, maar die technische evolutie is mede door de fiets tot stand gekomen. Ja, de fiets wordt ondergewaardeerd in de, in de hele uh, uh, de ontwikkeling nou, ja, van... Mensen zijn niet erg eh, geïnteresseerd in geschiedenis, dat heb je met veel dingen. Nou jawel, mensen zijn heus wel geïnteresseerd in geschiedenis. Als er mensen ergens hier geïnteresseerd zijn, is het bijna wel geschiedenis. Ja, maar in een deel van de geschiedenis dan. Hè. Politie, ja, ik vind ook dat de, de fiets een beetje. En, de fiets heeft ja. eigenlijk, uh, staat in de luwte van de geschiedenis. Ja, dat ja. heb je ook goed. Mooi gezegd zelfs. Maar eigenlijk is het gewoon heel logisch. Als die hele fiets is ontwikkeld, ontwikkeld, sorry hoor, ontwikkeld in Engeland. Of de fietsband. Ja, ja. En, en altijd gemeten in inches. Dan is het heel logisch. In inches. Dat ze daar dus normaal was. Maar ze ook zo. Nou, ja. nou, die inches. Ja. Technisch was dat op een conflict met Duitsland en Engeland. Dan is er ooit, weet ik niet wanneer, maar ook weer lang geleden. een commissie ontstaan. Om daar een eenheid in te brengen. En dat is. Nou, tot op grote lijnen is dat gelukt. Maar ze zijn allebei eigenwijs. geweest. Dan heeft Duitsland. Ik weet niet wat de maat was. Maar dat doet er ook niet toe. Nee. Maar de een die heeft naar beneden afgerond. En de andere oh. naar boven afgerond. Ja, daar krijg je problemen dus, mee. Er is dus een bout. die dus uh, een aantal maten groot is. Ja. In Engeland of in Duitsland gemaakt is dat nog een heel klein verschil in. Oei. Maar kunnen ze dan wel om dezelfde velg of kun je daar nog problemen mee krijgen? Nou, dat gaat wel. Alleen Duitsland, die uh, fabrieken die daar veel aan leveren of in Duitsland-Oostenrijk gemaakt worden, ja. die meten de banden in millimeters. Wat op zich wel en... praktisch is voor hen niet, dus hij moet gewoon Duitse banden kopen. Dat ligt eraan wat voor velgen dat je hebt. Oh ja. Dan moet hij ook Duitse vel gekopen. Ja, want die maat fiets... die Duitsland gebruikt, die ja. gaat vanuit de Ja. naar buiten. Ja. Hoeveel millimeter dat het is? Och, en ja. in Engeland doen ze van de buitenmaat naar binnen. Oh jee, wat een toestand. Eigenwijs, ja, ja. ja, en dat moet je de... eigenlijk zo iedereen toch voor het gemak hetzelfde moeten doen. Maar ja, dan zouden we allemaal Esperanto praten. Ja, en dat gaat en ook niet ja, altijd op. En dat lukt ook niet. Nee, iedereen houdt toch een beetje aan zijn eigen dingetje vast. Ja, ja. Zeg, maar wat uh, is dus in, uh, in de grote lijnen wat betreft de banden? Nou, deskundiger op het gebied van fietsen de, krijg ik ze volgens mij niet hoor, Bert. Nee, dat is weer wat anders. Ik vind. Uh, het, maar, het, ik... maar Bert, maak je nog wel eens een fiets? Nou, ik ben er zelf een plan, maar er komt nooit meer van. Maar wat ben je al die tijd aan het doen dan? Een uh, beetje houden Oh, ja dat moet ook gebeuren. ja, ja Maar hoeveel dat, jaar ben je gaat, nu? Er gaat veel meer tijd in zitten dan in werken. Dat is waar. raak raakt bij mij ook altijd een hoop tijd mee zoekt. Maar, ja. zoek. Maar uh, hoe, hoe oud ben je nu, Bert? 76. Oh, maar dan hoef je ook geen fietsen meer te maken. Nee, nee joh. gelukkig niet. Nee, doe, dan moet je gewoon leuke dingen doen en af en toe even midden in de nacht naar een radioprogramma bellen... om te vertellen wat je allemaal weet over fietsen. Ja, maar ik lach mijn god om al die dingen hoor. Oh, gelukkig. Oh, ik vind het wel oh, humoristisch. Gelukkig. Nog één vraag. Ja. Want hoe zit het dan met die beeldschermen? Heb je enig idee? Want je bent dan wel de fietsenspecialist, maar misschien dat je ook de inchespecialist en bent en nou, weet. De, waar die televisie ontstaan is, dag in Japan. Dat is toch raar dat ze daar dan in inches rekenen? Ja, nou, die praten toch ook anders ook? <laughs> Ja, dat is waar. Maar uh, oké. Okay. Ja, dat zal het wezen. Dat zal het gewoon ja, wel ja. zijn. Kijk, nou goed, daar kom ik vast nog wel op terug. Dankjewel, Bert voor je bijdrage. Er zijn vanacht. ook mensen die altijd gemeten hebben met, met hun hand. Weet je wel, dat goedeer uh, nee, met je, met je niet meer. Maar ze noemden bijvoorbeeld een ins, een duim. Oh ja, natuurlijk. En de lengte van een duim. Ja. ja niet alle duimen zijn even lang. Dan krijgen je ook verschilderen. Dan, uh, <laughs> nee, maar vroeger werd er uh, we nog uh, die, die lengte van uh, feet. Weet je wel? de meeste ja. voeten die zijn zo groot. Nou, ja. Dan krijg je zoveel voet of feet in het meervoud. Ja. Het meervoud is ook wel anders dan ons meervoud. Wij zeggen voeten en zij zeggen feet. Ja, en wij zeggen tomato en zij zeggen tomato. Ja. Goed. Nou, Dat is ook leuk hoor, over talen te denken. Over wat? Om over talen te denken. Ja, maar hoe dat gaan ze we nu niet zijn. doen. Ik hoor het al, Bert. We kunnen vier uur vol praten samen. Maar het ja, waarom? Ga maar even naar de toe? Dankjewel, hè? Oké. Okay. Tot de volgende Amuseer keer. Gaan we ermee? Oh, dat lukt wel. Dag, Bert. Nu 81121. Ari. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er wordt wat afgemolken. Maar ik weet waarom mijn koe vier spenen heeft. Dan heb je wat te melken. Hé. Hey. Ja. Ja, ja. Nee, maar het ging over in maatvoering. Je hebt ja. verschillende soorten maatvoering. Penen. ja. Hebt, Sorry. Dus met, met schroefdraad heb je witwoord, je hebt metrisch je hebt Amerikaanse draad, fijne ja. draad, weet ik veel. Maar in Duitsland heb je het Duitse industrie, het Dintpassingsstelsel, Duitse industrie normalisatie. En in Engeland heb je witwoord en, en, en, en, en, en noem maar op en je hebt metrisch Maar het zijn gewoon internationale tabellen. Dan kan iedereen, produceert erop. Er zijn er vier of vijf of zes. En dan, dan haalt het op. Net als met olie heb je SE, de, de viscositeit, de samenhang. Dat zijn gewoon internationale tabellen. Ja, maar iedereen waarom vindt... is het dan in inches? Weet, daar, omdat het, dat heeft die man al uh, ver, uh, verteld. Omdat in Engeland is... In Engeland, daar is het ontstaan. En de Duitse industrieën. En dan krijg je de Amerikaanse industrie. En dan neemt China het over. Hoe moet je nou in China een auto uit Zweden maken? Omdat je die tabellen aanhoudt. Ja. Dus dit is Duitse industrie normalisatie. Dan heb je Witwoord, je hebt Metries, je hebt Amerikaans. Je olie is SE, de dikte, de samenstelling. <güls> en, en als iemand bijvoorbeeld zegt, nee, olie moet je hem naar huis sturen. Want het is vloeistof, het vloeistof. Het zijn gewoon internationale codes. Nou. Dus dan heb je vloed. Staat er, en er staan ook weer bepaalde waardes en nummers voor. En ja. er zijn tabellen. Kijk maar op internet. Nou, duidelijk. Maar van die koe snap je het? Anders heb je niks te melken. Ja, dat snap ik ja, nee, wel. Ik denk... Maar als een, als een koe gewoon uh, twee spenen had gehad, had je ook iets te melken, toch? Oh ja. Goed. En dat ben ik nog steeds aan het uitvinden. Nou, ik, ja, ben je er druk mee? Ja. Nee, ik ben, ik ben ja. gewoon... Ik, ben, ik vind het een goede vraag van Tineke. Waarom heeft een koe vier nee, spenen? Ik heb nog een vraag. Oh jee. Ik had al een antwoord in een ander programma gekregen over het, oh. het zoutgehalte van het water. Welk programma ik... dan, Arie? Ja maar, oké, ga maar naar dat programma. Maar in het programma hebben ze niet vert verteld uh, dat een, zeg maar een paling die zwemt uit de Saragossa Street, uh, zee, ja. uit die streek dan, Zo het, het zoetere al meer water in. Hoe kan zo'n dier overschakelen? Die paling wel in een andere visie, dit gaat meteen hartstikke dood. <laughs> Dus als ik een goudvis in de Noordzee gooi ik hem niet meer melken. Ach, ah, wat zielig. Dat is ja. een, beetje, een beetje goud voor de, voor de palingen gooien. Maar ja. um, hoe schakelt een paling over van zout naar zoet water? Nou ja, zoet water is ook zout. Want het, ik heb dus geleerd of gehoord in het andere programma... dat dus ja. het zoete water naar de zee stroomt. Ja. Maar er zit ook zout in en ja. dat het zo de zee verzadig. Ja. Ja. Dus gewoon in de saudi zatten. Ja, maar <laughs> lang, vrouw, kort. Wat? We in kampen kan je dus gewoon in, dus in de saudi zitten. zatten. Nou ja, en dan moet je er wel naar gaan zitten kijken. Maar, <laughs> maar ja. je, het gaat wel een beetje van hot naar uh, de dingen. Ja, precies, dat moeten we niet ja. hebben, hè, want dan krijg Hartelijk. ik straks mijn salaris niet meer. Maar. Ja. Een paling die overschakelt van, zoet, dus van zout naar zoetwater, dat eigenlijk ook zout is, hoe doet een paling dat? Ja, daar is die gewoon ja, op weet, gemaakt. Hè? Want ik kan ook in Muidenberg gaan zwemmen. En ga ik ga ook in Zandvoort met het mooie weer gaan zwemmen. Maar voordat maar ja, je weet leg je, voor pampers. Pampers. Ja, voor het weet, leg je voor Pampers. Ja, voor je weet, leg je voor Pampers. Ja, goed. Nou, ik, dan ik ben benieuwd, Arie. Ja. Of iemand deze vraag in zoverre heeft meegekregen dat er ook een antwoord op komt. Maar ik ga mijn best doen. Ja, ja. Goedenavond. Dus Tot ziens. Ja. Dag, Ari. Oké. Okay. Hoi, Bert. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb nog een kleine aanvulling op die andere Bert. Ja. Ja. Nou, het gaat eigenlijk op de, de, de vraag beantwoorden van die meneer waar de programma mee begon. Mis, tweede waar de programma mee begon met na die meneer die heel ingewikkeld deed. Die meneer en, ja. Uh, hoe meet je nou precies de omtrek van je band? Nou, dat is heel simpel. Je, je zet de band zet je op een, in de gang of zoiets. Ja. Dan zet je een streepje op de band en op de grond. En dan, laat je, dan, dan rij je je fiets tot, tot het streepje nog een keer op de grond komt. En dan meet je het verschil tussen die twee streepjes die op de grond staan. En in jouw geval is dat altijd precies correct? Nou dan, ja, dan, dan, dan is het precies de, de, de omtrek van je band. meet je dan precies. Ja, ja ik ben daar te onhandig voor hoor. Het nou, is niet denk... ingewikkeld, je zegt een streepje op de nee. Ja, dan hoor ik pand. ook wel dat het niet ingewikkeld is. Maar ik weet nu al dat als ik dit vier keer doe... dat ik dan vier keer een andere uitkomst krijg. Ja, dat kan. Ja, ja. Dat, ja, dit dat is, is... Nou, dan neem je het gemiddeld daarvan ja. Zo. En het mooiste nog, het meest mooiste nog is als je erop gaat zitten. Want, dan, want die band, als je namelijk erop zit, dan wordt je band een beetje ingedrukt. En dan is de omtrek ook een beetje anders. Dus het, is het mooiste is als je erop gaat zitten. Ja, en, en dan moet je even met z'n tweeën doen. Dus als je dan op een willekeur. Ja, nee, maar het gaat om de snelheid. Meestal alleen als je er alleen, alleen, je er alleen, alleen op zit, natuurlijk. Hè? Dan gaat het op. Ja, je hoeft er niet met z'n tweeën op te gaan zitten. Maar de een die moet meten, en de ander moet op de fiets zitten. En ja. eigenlijk ja. heb je dan zo op vrijdagochtend weer een hele andere vrije tijdsbesteding dan dat je normaal hebt. Hebt op, uh, ja, ja, ja. ja, maar het is wel... Maar trouwens, interessant wat die meneer ook vertelde fietsmaker, wat ik nog even wilde toe aanvullen, want dat, dat, die inches, dat is inderdaad lastig. Hè? Want je hebt, het, je hebt 26 inch banden, zoals het heet. Dat zijn kleinere wielen. En 28 inch banden. Maar je hebt ook 27 inch banden. Die zie je heel niet zoveel, maar die bestaan wel. En het gekke is, dan denkt iedereen, nou, een 27 inch wiel, dat is kleiner dan een 28 inch wiel. Dat klinkt logisch tenminste, maar dat is ja. niet zo. Hoe kan dat nou weer? Yeah? Ja, meneer heeft het ja, indirect al verteld. Het heeft met de, met de hoogte en de licht daar maar even aan uitgaan. Of de buitenkant of van de binnenkant van de, van, uh, van, van de band. Oh ja, tuurlijk. Dus, ja. dus een 70 inch wiel, dat is groter dan een 28 inch wiel. Dat zou je dus niet verwachten, maar het maar, is wel zo. Maar staat er dan ergens aangegeven van binnenkant, buitenkant, band of zo? Nee, maar op Binnen... de band, tegenwoordig staan de banden ook op millimeters. Als je, als, je kan het aan een aantal, In de millimeter staat het ook op een band tegenwoordig. En dan staat bijvoorbeeld op een 70 inch band, staat 6,30. Dus, dus 630 mm ja. maal, maal 22 of zoiets. En, en op een 28 iets band staat er 622. Dus die is 8 mm minder hoog, kan je zeggen, die uh, uh, de diameter. Dus je weet, je kan het op in een millimeter staat tegenwoordig wel op de band. Nou, maar dat ik... is niet de omtrek, maar dat is dan de, de diameter, kan je zeggen. Ik vind het allemaal maar ingewikkeld. Ja, maar die, wat, wat die, wat, die zei ook een meneer net van... Uh, ja televisie is ontwikkeld in Japan, dat is natuurlijk helemaal niet zo... Die is in Duitsland ontwikkeld oorspronkelijk voor de oorlog al. En, uh, dus het heeft niet zoveel met. daarmee te maken. Het heeft inderdaad. met die. wat die andere meneer zei. met de internationale maatgeving te maken. Een Hele, heleboel maatgevingen kwamen oorspronkelijk. uit Engeland in eentjes. Mm -hmm. Dat is in Japan overgenomen. En. Uh, en de hele wereld werkt er vaak mee. Ja. Maar in Duitsland werken ze dan wel met inches, als je monitoren van televisie uh, aanschaft? Nee, maar die komen ook uit Japan of uit China, die dingen allemaal. Dus Inmiddels de, de, de wel, Ze werken ja. ook met inches, ja. Dat ja. ligt waar die dingen vandaan komen gewoon. Ja, ja. ja. Oorspron want dat... oorspronkelijke televisie, zoals zij vroeger die beeldbuizen hebben, ja. die worden helemaal niet in inches weergegeven. Nee, vroeger. want die zijn bol, die kan je natuurlijk helemaal niet... Ja, wel. Ja, maar die werd vroeger ook, werd het altijd. In, in, in, je kocht een 6-6 centimeter tv of een, <laughs> of een 80 centimeter tv. Maar sinds die, die, die platte beeldschermen zijn gekomen, toen is het, die, die inchmaat zo heel erg in zwang gekomen. Dat was vroeger helemaal niet. Maar het, in het, Nederland. Is, het is sowieso vroeger, vroeger was je al blij als de televisie in kleur was. Ja, ja dat heb ik nog meegemaakt. Dan interesseer je het niet. Te... Het mooiste was nog vroeger, hadden we, toen we onze tv's waren, er waren wel televisies in kleur, die waren heel erg duur. Ik weet tot mijn vader, die had een... Had een plastics voorzetschermpje, daar kon je ervoor zitten. En, en dat was een beetje gekleurd. Ook was er een beetje blauw bovenin, en onderin groen, en in het midden een beetje neutraal. En dat leek het net of je een kleurentefeuille had. Wauw! Ja. Dus da, dan zat je te kijken naar beelden binnen het huis of in een zwembad. Ja, dat was. En dan was het nog groen gras en een blauwe lucht. Ja, wauw! Ja, ja, ja. Oh, wat leuk! Ja, ja, maar zetten ja. die het ook daadwerkelijk voort tijdens het ja, kijken, dat wordt er weer gek voor. van? Dat, dat plakt hij nu voor je. Ja. Oh, het liefst. Ja, dat was grappig. Ja. Nou, dat je deed je? Met een natuuropname weet je dat toch al voor. Ja, maar als je dus gaat googelen op inches bij je beeldschermen, dan kom je niet op dit soort kennis hoor. Nee, ik wist dat tot, niet, nee. dat je van die schermpjes had vroeger. Nee, ja dat, dat soort gekke dingen, ja. Ja, ja want ik, ik, weet, ik, weet, ik ben dan helemaal goed herinnerd. Tot het, ik ben al wat ouder, kan je zeggen. Maar tot, tot, tot de KleurenTV geïnteresseerd werd. Nou, er de werd echt een tentoonstellingen gehouden in, in het congresgebouw in Den Haag. Er was dan een grote tentoonstelling van KleurenTV's. En hoe dat al allemaal, dat, dat was een hele bijzondere introductie, was dat gewoon. Ja. Ik dat vind... Uh, en goed, ja, ja, ja. ja, ja. En, maar hoe oud ben jij dan? Ja, ik ben, ben nog net geen 62. Ja. oh Hartstikke jong. En wat, wat, wat deed jij in het dagelijks leven of doe jij in het dagelijks leven? Of, uh? Ja, ik was vroeger een beetje... Ik zat in elektronica techneut als ik vroeger. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja dan, weet je, dan weet je helemaal dingen natuurlijk over uh, televisies en monitoren. Hmm. Ook. Ja. Nou, ik, uh, ik ben helemaal bij. Okay. Ik, uh, ik heb er verstand van nu. Veel plezier nog. <laughs> ja, dank je wel, Bert. Oh. Dag. Dag 0800 1121. Je, uh, je kunt bellen met een antwoord, maar natuurlijk ook weer met een nieuwe vraag. Hans, waarover belde jij? Uh, over de van televisies Ja. Uh, de televisie is vrij uh, ontwikkeld en gemaakt in Engeland als eerste. Ja. En dat is een wereldstandaard geworden over de hele wereld, omdat overal televisies worden gemaakt en door de Engelse overheersing. Er zijn vaak in die landen ook uh, de ins in, uh, in gebruik genomen. Dat is alweer uit het verleden. Laat we zeggen, ik heb een toestel van 42 inch. En dat staat ook vaak bij de centimeters. Dat is 106 centimeter. Dus bij veel televisietoestellen staat tegenwoordig ook de ins. Maar ook gewoon de centimeters erbij vermeld. En dat wil ik even aan je doorgeven. Hey, het doorgeven. Het ligt ongetwijfeld aan mij, maar kan, kan je heel slecht verstaan? Oh, ja. ja. Dat ik toch aan. Als ik uh, doorverbonden word van jullie... Uh, ja, ik weet uh, het. Dan is er meteen een verschil in de kwaliteit van de lijn. Dus dat... Daar ja. uh, uh, kan, mag... kan ik wel niks aan willen doen. Nee, maar het is wel fijn dat je het probeert. Maar, ja? <laughs> maar nou ja, ik hoop maar dat andere mensen het nog net iets beter door hebben gekregen dan ik. En dank je, dank je wel voor het bellen in ieder geval weer, Hans. Ja, ik had eigenlijk nog een vraag. Maar ja, als het oh. gelijk doorkomt... Nou, proberen we het nog even. Uh, binnenkort gaan de blaadjes weer vallen. De ja. Blaadjes. ja. En elk jaar is er weer probleem met de spoorwegen. Hier in Nederland. Ja. Ja. Als ik kijk naar al die zanders die ik heb, uh, de Zwitsers, de Oostenrijkse, de, uh, de Russen, dan blijven die treinen altijd rijden. Om welke omstandigheden ook. Nou, daar zijn toch ook bossen in Duitsland en in Oostenrijk. En dan hoor je nooit iets over vierkante wielen. En dat zijn landstraten van blaadjes. De, hoge de Duitse hoge snelheidstrein komt bijna elke dag, uh, elke uur langs mij heen. En ik heb er nooit vermerkt dat hij een achterstand heeft. Dan zei ik, nou, dan hadden ze toch een, een, een, een foute inkoop gedaan hier in Nederland. En het is elk jaar weer hetzelfde ritueel. Als ja. ja. de foute begint te vallen, dan is Nederland weer een rijden en last. Ja. Ja. Dus de vraag ja. is, Hans? Ja. Ja. Hoe komt het dat het Nederlandse spoorwegen altijd problemen heeft? met herfstblaadjes, terwijl in Duitsland en Oostenrijk ook allemaal bomen staan... met bladeren, dacht ik. Dus ja. dat is mijn vraag. Ja, dus dat zouden we dus eigenlijk al lang opgelost moeten hebben. Want je weet natuurlijk nu wel van tevoren dat er blaadjes op de rails gaan vallen. Want als er bomen staan, zijn er ja. blaadjes. En dan zouden die treinen daar nu toch wel eens een keertje, eindelijk ja. eens een keer... Net zoals dat, je, dat ze tegenwoordig de rails verwarmen, hè? Ja. Ze denk, hebben maar serieuze had... railsverwarming. Ja, maar ik, ik neem nooit op de Duitsers... Uh, uh, voor de Duitse Boedersbaan, als ik de website pak www.baantv.de, ja. dan ja. krijg ik elke keer goede uh, informatie dat het, de treinen op tijd blijven rijden. Ja. En dat is in Nederland altijd het probleem. Het wil nog ja. niet lukken, hè? Nee. Nee. Goed, dat is wel ik, vind, ik vind het een prachtige okay. vraag, Hans. Waarom hebben we ja. nog steeds last van bladeren op de rails? Dank je wel. Ja. ja, graag gedaan. Goeiedag. Ja. En waar bladeren zijn, zijn bomen.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 turning my head up and down I'm turning, turning, turning, turning, turning around That all that I can see is just a yellow light Yellow lemon, tree. lemon Tree was dat. Ik heb nog een paar vragen openstaan. En vooral die van Tineke, die begint een beetje te dringen. Want uh, Tineke zit op een hotelkamer ergens en die wil graag naar bed. Dus uh, mocht je antwoord weten op de vraag, bel dan snel even naar 0800 1121. En ik kan me voorstellen dat je nu zegt, Tineke, wat vroeg die ook alweer? Nou, die was dus benieuwd waarom de uier van een uh, koe vier spenen heeft... terwijl een koe in het algemeen maar één kalfje krijgt. 0800 1121. En als ik dan toch bezig ben, doe ik nog even een overzicht van de andere openstaande vragen. Jaap wil graag tips en trucs om pistasnootjes open te krijgen... zonder dat hij of het pistasnootje of hetgene waar hij het pistasnootje mee openmaakt kapot maakt. En um, eens even kijken. Arie wil graag weten hoe het een paling lukt om over te schakelen van zout naar zoetwater. En Hans wil weten waarom de treinen nog steeds last hebben van bladeren op de rails. 0800-1121. Mickey, goeienacht. Mackie, Mackie Meijer-Amsterdam. Hallo Mackie. Ik ben uh, net terug van een uh, heel bijzondere uh, zwarte zeereis. Ja. Allemaal culturele hoogtepunten en ja. uh, mensen die aan boord lezingen gaven. Ik kan er uren over vertellen. Maar ja. uh, op weg naar het huis van Tsjechov in Yalta vertelde de gids iets interessants over de wijn ter plaatse. Uh, Georgië had ook uh, bijzonder interessante verhalen over de wijn... omdat het eigenlijk geen wijnreis was. Maar uh, de gids uh, in uh, Oekraïne zei dat het zo'n bijzonder klimaat... dat uh, de druiven een bijzonder hoog suikergehalte krijgen... zodat de wijn tot 27% alcohol kan bevatten. En ik heb altijd gehoord dat bij iets van 15, 16, 17 graden... die bacteriën doodgaan die de wijn... Uh, uh, die, die de alcohol in de wijn maken, om het maar simpel te zeggen. Hmm. Dus hoe kan dat dan met 27 Hoe kunnen die bacteriën dan uh, dat overleven? Oh, je moet even de vraag voor me kort samenvatten nog een keer. Uh, is het uh, mogelijk dat uh, op natuurlijke wijze... zonder dat je de gedistilleerde alcohol aan toevoegt... zoals bij Porto en de Sherry... dat op natuurlijke wijze, de natuurlijke gisting wijn tot 27 alcohol kan bevatten? Eh... Uh -huh. 27. Ja, ik, zit, ik moet deze vraag natuurlijk nog uh, nog uh, 23 keer herhalen uh, ja, gedurende uh, het komende nou, uur. Dus, uh, je, je, je hebt uh, uh, uh, dranken als sherry ja. en alcohol. Ja. Uh, sorry, uh, uh, wijn. sherry en port. Uh, uh, dat, uh, die, dit zijn, dacht ik, uh, wijnen. Uh, of mengingen van mijn, wijnsoorten die iets van 15, 16 procent hebben. En dan komt er komt een heel klein beetje gedestilleerde alcohol wordt aan toegevoegd, zodat je aan die iets hogere percentages komt. Ja. Want, want uh, sherry en porter is iets van, van uh, 18, 19 procent. Okay. Nou, uh, is Hier werd het getal van 27 procent genoemd. Ja. Uh, en dat is nog een heel stuk hoger. En op uh, mijn vraag ja. werd ontkend dat daar gedestilleerde alcohol werd toegevoegd. Het was door natuurlijke gisting, door het extreme hoge suikergehalte... wat door het klimaat daar te plaatsen uh, werd teweeggebracht. Maar, maar het, uh, jij zegt het klimaat daar, maar het is helemaal niet zo'n uh, uitzonderlijk klimaat. Nou, het is, uh, de, het is de krim... Ja. Dus de de de, de de, de Riviera van, van, van uh, Rusland. Ja, het is dan de Oekraïne. Ja. Maar daar zitten uh, al die al die rijke mensen en de tsaren zo, die hebben daar uh, optrekjes of prachtige paleizen uh, gevestigd. Ja. Omdat het zo'n. Uh, voor uh, Russische begrippen... Uh, <laughs> ja, zo'n bijzonder warm klimaat is. <laughs> voor Russische begrippen, inderdaad. Ja. Nou ja, er, er, er, er, er zitten, er zitten uh, uh, een aantal bergen... ten noorden van die uh, Zwarte Zee... Van de Krim, en, en die houden dus... Uh, de narigheid van het noorden tegen. Ja, ja maar, maar als, als dat de temperaturen zijn... waarbij wijn tot zo'n hoog percentage alcohol kan komen... dan moet dat toch in Frankrijk, Portugal... of weet ik veel, Zuid-Afrika ook lukken? Uh, ja, trouwens, het, het grappige is... Uh, het, het slaat mooi aan op het nieuws van vandaag, dat de nazomer in Nederland, werd in het nieuws ja. gezegd, ja. uh, uh, zo'n lekker zonnetje oplevert dat de druiven nu een hoger suikergehalte krijgen, zodat er dus veel betere wijn uitkomt. Dat was het nieuws van vanavond. Het is toch ook wat, hè? Ja. Dan nee, ja, ja, ja. hebben we zo'n rotzomer dat gehad en dan hebben we betere ja, en, wijn. En dat ruimt meteen op de Oekraïnse wijn, die <laughs> ja. nog in mijn hoofd zit. Nou ja, dat is misschien wel waar. Dus we kunnen dan dankzij deze Indian Summer of deze mooie nazomer... kunnen wij dan straks ook uh, uh, 27% wijn schenken. Ja, ja, alleen moeten we even de tekst op de etiketten veranderen. Hè, zodat het mooiste keer in Nederland Ja, dan moet iemand even gaan photoshoppen, <laughs> dat we hem vast gewaarschuwd hebben. Ja. Nou, ik, maar ik vind het belachelijk, die hele nazomer. Ja. Maar weet je, de, weet je nog dat we in april voorzomer hebben gehad? Ja. Maar we, kunnen we dan nu afspreken dat we gewoon weer zomer in de zomer hebben? Nee, maar ik heb al lang in de gaten hoe dat werkt. Hoe dan? Nou, uh, we hadden een hele warme, uh, heel warm voorjaar. Ja. Dus de, die reisbranche, ja, die lag op schat. gat. Ja. Dus die hebben ergens uh, een luikje geschoven dat we een ijskoude zomer hadden. Ja. Dat iedereen he? alsnog uh, last met het reizen ging boeken. Ja. Uh, nu uh, zijn die verkocht. Uh, iedereen komt terug, er valt iets meer te verkopen, dus nou kunnen ze gratis die na zomer leveren. Oh ja, want ze ja, hebben al die het... tijd hebben ze gewoon ja. wolken aan zitten maken. Iemand ja. zit er, met een stoomketeltje zit die een beetje wolken aan te maken... en dan ja. hebben ze nu gezegd van joh, het is goed zo, stop maar. Ja, ik, nee, ik zit te wachten op een politieke partij die dit soort misstanden nu echt aan de nou, kant stelt. Nou, de Nederlandse Partij van het Weer. Van de dieren? Nee, de Nederlandse Partij van het Weer. Van het Weer, de, ja. De NPW. Ja. De, de, hoe ze het noemen? De, de, de N.P.W.? De, nee, de, de M, nee, de NMP. Nederlandse Meteorologische Partij. Ja. Ja, met Erwin Krol als uh, lijsttrekker. Ja, ja. en dan uh, weet ik al uh, welke tegenstander gaat roepen... ...krijg het heen en weer, ja. <laughs> Oh, oh, oh. Nou, ik, ja. Ja, en, nou ja, ik kunnen we het natuurlijk nooit eens worden. Want dan gaat Geert Wilders alsnog roepen dat hij regen wil. Ja, Geert is verbeterde druk krijgen. Ja, die moet het dan allemaal weer een beetje, <lacht> een beetje tot een, een mooi landelijk gemiddelde weten te trekken. Nou, wat een toestand. <lacht> uh, Mekkie, ik ga mijn uiterste best doen om jouw uh, vraag uh, op briljante wijze kort samen te vatten... in de uh, resterende uren van dit programma. Ik ben je bijzonder dank, en ik blijf zitterend wakker. Okay en drink je nu die 27% of... Uh... Uh, nee, ik, ik, ik mag jou iets bekennen. Ik heb een fles wodka van het schip meegenomen. Hoeveel procent? Uh, nou, wodka, dat is ik rond de 50%, maar die was zo? maar iets van 7 euro. Oh? Want, dat was te doen, vond ik. Ja, <laughs> ja maar ja, uh, is het ook te doen om ervan te drinken? Uh, nou ja, zo'n fles neem je niet om te drinken. Zo'n fles neem je als investering, hè? Ach, wel nee. Dan moet je, dat is te, een fles wodka zet je toch niet neer voor de sier? Nou, je mag, wacht maar af tot uh, Poetin daar weer bij de Oekraïne binnenstapt. Ja, voordat je het weet, is die zeker 9 euro waard. <laughs> <laughs> nou, dankjewel, Mekki. Oké, okay, prettige nacht. Hetzelfde, dag. hoi. 0800 1121. Um, ben... Hoor ik nou iemand Hallo? Hi, met Peter. Hi, Peter, zet je voor je beurt te praten? Ja, hoor, ik zeg er zal wel zeker weer eerst een nummer komen. Ja, ja. <laughs> <laughs> Zie Zien we je voor jezelf uit de mond? We gaan ze natuurlijk weer een plaatje draaien. Het is toch potverdorie, nou. talk, radio. Nee, je hebt nog heel even. Oh, ja. maar het is misschien wel handig om vast vast te stellen... Uh, wat ik aan het einde van dit gesprek voor plaatje ga draaien. Oh, wat ga je doen dan? Ja, weet ik nog niet. Waar bel je over? Uh, nou, oh, uh, ik heb uh, een uh, vraag en een antwoord. Oh, waar ga je het het laatste over hebben? Over het antwoord. En het antwoord was op welke vraag? Van die uh, eier, van de koe. Oh, oké. Okay. Dan denk ik dat ik daarna, als ik hem zo snel kan vinden... ...Brigitte Kaandorp met koeien ga draaien. Oh, hartstikke leuk. Maar dan ga ik zoeken terwijl ik met jou aan het praten ben. Hoe vind je die? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Oké, okay, maar dan Frouwelijk... non, niet over de koeien. We beginnen dan met de vraag. Ja, maar met die Wilders van net, het vorige gesprek... ...Wilders zou sluierbewolking ook niet vinden, denk ik. <laughs> dat mag niet. Nee. Verbod, hè? <laughs> ja. Je vindt hem leuk. Ja, ik vind het echt. Nou, ik, moet, ik want het grappig was, we hadden het over, ik denk, er zit een goede grap in. Maar hij kwam bij mij niet naar boven, maar bij jou gelukkig wel. Sluierbewolking. zit. Ja. Hoe, komt, hoe komen ze aan de benaming halve zool? Je Oei. bent een halve zool. En daar bedoel je niks mee, hè, met die vraag. Nee, nou, het wordt vaak tegen mij gezegd. Eerlijk waar? Ja. Ach, gossie toch. Ja. Van... En, maar hoe zijn ze eraan gekomen? Weet jij dat toevallig? <laughs> nou, misschien en... ben je er wel een. Ja, maar wat is die andere helft dan? Wat is die andere helft dan? Ja. Andere helft dan? Of, of waarom een halve zool? En een zool is om te lopen. Dus als ze zeggen van je bent een halve zool. Dan zeggen ja. ze dus: Goh, je bent iemand die uh, geen hele zool heeft. Nee, is. Klopt. Ja, dus je bent eigenlijk ben je een beetje een versleten schoen? Nee, dat hoeft niet. Oh. De schoen is de, de omtrek, de zool zit erin. Ja, maar ja, een, een, een zool alleen is geen zool. Een zool zonder schoen is alleen maar een stukje... Leer. Uh, ja, of rubber. Ja. Maar wie heeft, wie heeft het ontdekt? Of wie een heeft halve zool. Het, uh, ja. Je bent een halve zool. Of is, ja. of is het standaard geworden gewoon in Nederland om dat te zeggen? Ja, maar... Met een halve zool. Maar ergens is het vandaan gekomen, toch? Ja, nou ja dat, da, da, daar zit wat in. ja. Uh, en Peter, wat is dan de reden dat mensen jou af en toe een beetje een halve zool vinden? Ja, dat weet ik juist niet, want oh. ik weet niet waarom ze bedoelen dat je een halve zool bent. Ja, jij, jij denkt van een dus... halve zool is eigenlijk, uh, kan ook iets heel positiefs zijn? Of uh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat ze ermee bedoelen, ja, wie dus weet... weet je niet waarom... Het, uh, je... Zola Butt, Zola But, dat was een uh, hardloper die liep zonder schoenen. Ja. En die werd wereldkampioen. Nou, dat is geen halve zo, Dat is geen zo. Wel hilarisch dat ze zola eten. Zola het? Ja, ja, dat is. Het is weer kont, en dan denk ik, waar gaat het over? Ja, dan ben je een zoloze. Uh, uh, ja, goed. Um, <lacht> uh, goed nou, je bent de... ook nog de cryptogram vergeten hè, vanavond. Nee, ik ben helemaal niet de cryptogram vergeten. Maar ik weet dat de cryptogrammenliefhebbers altijd tussen vier en vijf en tussen vijf en zes zitten te luisteren. Dus dat oh, zit ik okay. wel. Wat zullen we nu krijgen? Zeg, Ga jij een beetje met draaiboek zitten bepalen? Nou ja, als er al iemand uh, kan verzinnen dat je 11.21 moet roepen en <laughs> nachtzuster niet meer mag draaien, wat doe ik dan verkeerd? Ik vind, Peter, dat jij best wel veel naar dit programma luistert. Ja, ik heb alleen maar nachtdiensten. Ja, dus, dus je moet wel. Oh, zal ja. ik even, maar ik doe wel even de, de cryptogram van vorige week herhalen, want ik, ja. er is iets gebeurd. Nou, dat is me nog nooit eerder overkomen. Nee. Er is de afgelopen week, ik heb denk ik nog wel twintig mailtjes gekregen met oplossingen. Niet eentje Susan? goed. Was dat die van die uh, uh, terug, terugkomen naar Amsterdam in vliegtuig? Nee, dat, dat was uit mijn hoofd thuislanding. Ja? Thuis, dat nee, weet ik niet meer. Nee, maar uh, nee, het was, de opgave is: um, gaat deze uitdaging voor fietsers niet door? Oh ja. En hoeveel, dat is twaalf letters, geloof ik, hè? Nou, jeetje, Mina, Peter, ik, misschien moet je ook eens een hobby zoeken, hoor. Dit is niet goed. Ik ben hartstikke goed in uh, cryptogrammen. Ja, maar je hebt ook een soort uh, fotografisch geheugen waar je u tegen zegt. Gaat deze uitdaging voor fietsers niet door met een vraagteken... en de oplossing moet bestaan uit twaalf letters en er is echt niemand die het weet? Ja, maar het is een vraagteken, hè? Dat is een cryptisch, een cryptisch iets, hè? Dat, dat betekent dus klinkt als, cryptisch gezien. Oh. Met een vraagteken. Oh, de, kijk, als je zegt familielid die in de tomaten zit, drie letters, is dat oma. Want in het woordje tomaten zit dus het uh, ja. familielid, ja. oma. Ja. En, met, en ik denk dat de meeste mensen hem daarom niet uh, begrijpen. Oh. Maar dus... ik uh, ga er eens even mijn hoofd over bijgen. Ja, gaat deze uitdaging voor fietsers niet door 0800 1121... als je de oplossing bij elkaar gepuzzeld krijgt? En ah. um, ja, hij moet gewoon te doen zijn volgens mij. Want als ik hem zo lees, dan denk ik, oh, ik snap hem wel. Nou, en dat is meestal wel een hele goede... Um, ik zou hem nooit op kunnen lossen, want ik ben waardeloos met, uh, ja, ja. met uh, cryptogrammen. Gaat deze... Moet je nog een keer herhalen? Ja, ik verdorie, dan moet ik het toch weer even bijpakken, alsof ik het kan onthouden. Gaat deze uitdaging... Voor ja. fietsers, niet door, vraagteken. Aha. <laughs> voor deze, dan zou je kunnen denken dat het woordje pro moet erin voorkomen. Maar ik ga, ik ga oh. er... Uh... Nee, dat is niet zo. Maar ga jij er nog maar eens eventjes op, uh, op puzzelen? Ja. Even... Dan moeten we de halve moeten we even in de uitzending gooien. En ik heb nog een uh, ja. uh, over die eier met die vier tepels. Oh ja, ja, dat je wel even bijhoudt wat er het eerst gaat gebeuren en het laatst. Dus ja. uh, we gaan nu zeg maar de overgang maken naar de koeien. Ja, dan kan die mevrouw lekker naar bed. Ja, precies. Tenminste, als jij met het correcte dat antwoord Dat zijn vier komt. tepels. Ja. Dat zijn vier tepels. Ja. Voor halve volle, chocolade en karnemelk. Dan kan dat beestje kiezen. Zeg bedankt hè, Peter. Ja, graag gedaan. Halve zo. MUZIEK MUZIEK op zaterdagmiddag, bedaard in de wijn.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 het klater minuten lang door koeien. Op zaterdagmiddag bedaard in de weg Ik zit bij het schrik te kijken Een pak melk in mijn boodschappentas Maar als je ook nagaat wat de koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarde, roer en stand Links draaiend, rechts draaien, maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet erg Nou, ze maken vla, chocolade vla, vanille vla, hopjes vla, blanke vla, gele vla De authentieke koeienvla, natuurlijk sowieso altijd Maar ook room, zure room, slagroom, creme fraiche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 Koeien van Brigitte Kaandorp was dat naar aanleiding van de vraag van Tineke. Waarom een koe nou eigenlijk vier spenen aan de uier heeft... terwijl een koe toch in het algemeen maar één kalfje krijgt? Ja, ik vind het gewoon een prachtige vraag. Ik hoop dat er nog echt een duidelijk antwoord op uh, komt vannacht. Al is het antwoord van Peter natuurlijk wel prachtig. Eén voor de halfvolle, één voor de volle, één voor de karnemelk... en één voor de chocolademelk. Maar ja, 0811 21. Oleg... Hi. Hi. Nou, het um, eerste antwoord. Oh. Een koe heeft vier kamers in zijn uier. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat is echt waar, hè? Dat is echt waar. Ja. Overigens zijn er zelfs koeien die vijf spenen hebben. Oh, ja, zie je. Ik vond vier. Nou ja, goed. Ja. Nee, dat is, dat is een uitzondering. Maar ik ben opgegroeid met koeien. Het uh, klinkt een beetje ben, als een smogel. Ik heb als, als als je, als je... rondgelopen. Waarom? <laughs> Omdat ik dat leuk vond. Eerlijk waar? Ja, dat is de van uh, boeren. Ja. Ja. En uh, ik ben nu stadboer. Oh. En uh, daar moest hij niet meer dan. Hier dan hè? Maar, uh, want de varken midden in de stad, ik werk voor Resto van Harte. Oh ja. Ken je dat? Ja, want daar heb je wel eens eerder over verteld. Ja. En dat, ja, daar blijf uh, ik propaganda voor maken. Nou, gehoord? je hebt helemaal gelijk. Dat is een heel leuk project waarbij je dus kunt eten... met dingen die jij dan in de moestuinen en het uh, laten groeien bent. Ja. ja, precies. Ja. Nou, en daar ben ik heel trots op. Ja, van harte heet hebben we het. Dag ja. der Talenten. Ja. Waar uh, ieder... Want ik lees daar ook wel eens een gedicht voor. En oh. uh, ik ben van plan om... Want ik maak ook muziek en... Uh, Vijf teksten en dat soort dingen. Dat is gewoon hartstikke leuk om eenzame mensen bij elkaar te brengen. Nou, kijk eens. Uh, dus. Ja. Bij deze nog even enige reclame. Maar het is niet commerciële reclame. Nee, het is uh, uh, een hele niet commerciële reclame. Nou, Oleg, ja. Koeien, koeien, vier kamers. Nou ja, die hebben gewoon vier kamers. En ja. uh, uh, omdat uh, een koe. Een Soort van spijsverteringen heeft. He, de pens en de. de nou ja, al die, die vier verschillende magen. Ja. Die hangen eigenlijk samen. met die vier verschillende kamers. Dus het feit dat een koe gras eet. die vertering daarvan. Ja. die vult via het spijsverteringskanaal. zeg maar. He, die uier. Oh. Als zo'n. ...als zo'n uh, koe een kalf heeft gekregen. En zo oh. werkt het. Oh. Het is gewoon een, een, een doorgeefsysteem. Oh, en omdat hij vier magen heeft, zijn er ook vier uh, opvangcentrales nodig voor de melk? Ja, ik denk dat dat, uh, denk dat, dat de samenhang is. Oh. Hm. Uh, dus een... een, een uh, ze hebben hun rustperiodes en ze hebben hun eetperiodes. En net als mensen hebben dat ook, en, uh, maar op een hele andere manier weliswaar. Maar, uh, nou ja, s ochtends staan ze op met de zon en ze grazen en dan gaan ze liggen en herkouwen, want dat zijn herkouwers. Ja. En dat is heel belangrijk. En dat spul moet dan verteerd worden. Ja. En uh, zodoende uh, wordt de melk aangemaakt. Hmm. Nou, en tot zover de cursus koe. Ja, en uh, wat betreft de pistachenootjes: ja, neem gewoon een waterpomptang. Een waterpomptang? Ja. Nee, met een waterpomptang, dan, dan, dan kraak je ze helemaal ja, tot, een, je, tot een nou, platresje nood. Ik ben toevallig noot. ook nog goudsmid van me en goed dus ook nog... in het omgaan met de gereedschap. Ja. En dan, als je hem niet open krijgt, ja. dan zet je heel even zet je hem op de kleinste stand. En dan doe je krak en dan is die open. Maar dat is nou precies het probleem. Want jij zegt, ik ben nogal handig met gereedschap. Maar dat is nou precies het probleem van Jaap, die met deze vraag kwam. Ja. Die is dus niet zo handig met gereedschap. Dus die, als die hiermee gaat experimenteren... dan zit ja, hij met nou de, ja, pi ik, ik, ik, restjes. Ik ben toevallig nu mijn waterpomptang even kwijt. Die is ergens op de grond gelazerd en uh, ik heb het heel erg druk. Oh. Ik moet morgen een tuinpresentatie geven. En dan ja, ben ik best talent. wel een beetje nervous about... En oh. uh, daar heb ik heel hard over na moeten denken. Ja. Ja, dat, heb ik, dat plannetje zit helemaal geramd in elkaar hoor. Oh, gelukkig. En, ja. uh, uh, maar uh, ik, uh, ja, ik, ik, weet je, ik ben in de streek geweest waar ze pistachnoten kweken in Turkije. En ik heb ze ook vers gegeten. Dat is erg lekker, maar dat kan ik je wel vertellen. En ze maken daar een soort marsepein zelfs van uh, Oh, oh. Van pistache. Pistache-marsepein, dat klinkt lekker. Ja, dat is echt, nou ja, het is zo groen als uh, ik weet niet wat. Maar ja, ik hou wel van groen. Dat heb je met nodig. Dat begrijp je wel. I ja. En, uh, en uh, nou, daar kocht je langs de weg kocht je gewoon kilo's voor een, voor een, voor een kwartje, weet je wel. En dan zat je in de bus, zat je die dingen, ja soms zat je twaalf uur in de bus als je een langere reis maakte. En dan zat je die dingen gewoon open te pellen. Je kreeg er een beetje smerige vingers van, maar ben ja. ik, daar heb ik geen lust van. Uh, nee, zo. maar het probleem is het probleem van Jaap is, en ik heb daar wel een heel klein beetje, uh, dat ik dat wel begrijp, dat je, dat je vingers en je nagels helemaal stuk gaan van die pistasnoten. Er moet een, een pistasnootpelsysteem komen. Een thuissysteem. Ja, maar ja, dan kom je op fabrieksmatige plekjes terecht. Ja, maar dat is er wel, want je kunt ook kale pistasnootjes nee, kopen. je kunt ook gewoon, als er een klein spleetje in zit... en je krijgt hem niet open, dan kun je er ook een mesje tussen steken en hem even open... maar Jaap en een mesje... Ja, dat nou wordt een toestand. Ja, als hij met zijn handen, nou ja, dan... dan Moet hij het met zijn voeten wel eens doen. Ik heb ook dat ik de pleuris in heb. Ik hou heel erg van pistachenoten. <laughs> ik hou van alle noten. Ik hou ja. van alles wat de natuur voortbrengt. Nou? Uh, nou, de echte natuur dan, hè? Ja. Ja. Uh, maar... Uh, uh, ja, ik, ik gebruik gewoon heel voorzichtig... Een waterpomptang en dan... Het is een kwestie ook van... van, van uh, nou ja, van handigheid. Oké, okay, nou dankjewel. En een, en een, uh, een o, waterpomptang. Als je hem op de kleinste stand zet... En dan, het punt is, er zit... En, en daar bedoel ik letterlijk punt mee. Yeah. Een pistaschenoot zit zo in elkaar. <laughs> yeah. uh, aan de achterkant... Van de pistachinoot. En dan moet je dus heel goed kijken. Daar zit eigenlijk waar hij aan de boom heeft gehangen. Snap je? Dus dat is zijn hardste punt. Ja. En daar moet je hem dan even pakken. Oké. Okay. Nou, het is, het is me volstrekt duidelijk. Dankjewel. Ik hoop dat het, uh, dat het Jaap uh, geen uh, Jaap is hand op gaat leveren... maar dat hij met de waterpomp... Ja, maar aan hij die... moet het wel heel voorzichtig doen... en ja. niet zijn vingers ertussen krijgen. Voorzichtig okay. en niet zijn vingers... En, uh, ja. en ik wil nog even één ding tegen je zeggen. Goed dat je die... Uh, ik hou van Limburg, hoor. Ik heb er 13,5 jaar gewoond. Maar ik vind dat je die uh, Limburgse eikel goed van repliek hebt gediend. Oh, was een Limburger... Ja, hoorde oh. je dat niet dan? Nee, nou, dat is fijn om te weten. Ja, ja, ja. Dankjewel ja, Oleg. Ik ken hun streken. <laughs> je <laughs> kent de streek en hun streken. Dag Oleg. Oké. Okay. Succes morgen. Bijna avond nog. Dankjewel. Oké. Okay. O, oh, lecatie! O, oh, overstroming Willem. Dat is Willem met de waterbomptang. De nijtang of de tang.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 Met de pomp dan? Want Willem is niet bang. Zit er iemand in dit alles? Wat Willem, hij kent alles. Nou alles want Willem weet van wanten, Jij vraagt om mijn klanten. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, dus je Willem die flik. Hoi! Hey. Hey. Dus daar is Willem met de water komt dan. De neef van. En we rijden dat al geleerd. Op de technische bijverschouwman man. Mijn broer, dat is een prima vent. Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede wakkerman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Oh. Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn waterontang. En smorgens dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer. Ha? De water komt dan. de nektang of de combinatie zien dan dat is willen met de waterpunt dan Want willen is niet van allemaal De waterpompzang van de Fabeltjeskrant. En dat is meteen het advies natuurlijk om dan gewoon Willem te bellen... als je met je pistachnoten zit. En je krijgt ze niet open. Hè? Die laatste, dat laatste handje pistachenoten die niet, niet zeg maar, opengebarsten zijn... die je dan niet open krijgt. Dat was de vraag van Jaap. Hoe krijg ik die open? En het antwoord kwam net, uh, kwam net van... Uh, even kijken, Bert, zeg ik nou goed? Nou ja, in anyway, die zei je moet met water... Oh nee, Oleg natuurlijk. Die zei je moet met de waterbomtank proberen. Nou, en je kunt natuurlijk altijd even Willem bellen. Heb je nog tips voor Jaap? Hoe je die pistasenootjes open krijgt? Zonder dat je je beseert of dat je de tot pulp knijpt. Laat het dan nog even weten. 0800 1121. 0800 1121. En ik wil ook nog heel graag een antwoord op de vraag van Arie. Hoe lukt het een paling om over te schakelen van zoet naar zoutwater of andersom? Want het schijnt dat die beesten van heen en weer kunnen zwemmen terwijl andere vissen dan het loodje leggen. 0800 1121. En de vraag van Hans was ook zo prachtig. Die staat ook nog open. Hoe kan het toch zo zijn dat we al jarenlang weten... dat in de, in de herfst de blaadjes van de bomen vallen... en dat toch de treinen daar nog steeds ieder jaar last van hebben? Van die bladeren op de rails. Dat zijn een paar van de vragen die nog openstaan. Je kunt bellen met antwoorden, maar natuurlijk ook met nieuwe vragen. Naar 0800-1121 of 0800-1121.